Een nacht op één. Met Sitser Braksma. Een hele goede nacht en een hele goede dierendag, zou ik zeggen. Het is 4 oktober, tijd voor extra aandacht voor de dieren. En ook in deze Nacht op 1, waarin we het daar uitgebreid over gaan hebben. En uiteraard kunt u meepraten, want heeft u huisdieren? En zo ja, waarom? Of zo nee, waarom niet? Of misschien heeft u mooie herinneringen aan een huisdier? Had u een bijzondere band met de hond vroeger of met, met de kat? Ik weet het niet, een pakiet... Of uh, kon uh, het huis er iets bijzonders? Uw verhalen zijn van harte welkom vannacht via 0800-1122. Of 1121 moet ik zeggen, excuus. 1121, anders komt u bij de collega's van Radio 2 uit. Dus 1121, 0800 1121 Nacht.eo.nl is het mailadres. Nacht.eo.nl. En u kunt natuurlijk ook twitteren via op 1 De muziek is vannacht ook geheel in het teken van Dierendag. We openen nu met... The Lion Sleeps Tonight van The Tokens Oh, we know it. Oh, we know it. Ja, zoals gezegd, de muziek is helemaal aangepast. Dus we openen met uh, de tokens, met The Lion Sleeps Tonight. En de komende tijd komt uh, nog de olifant langs. Een hond, een keer een vlindertje. Er komt nog een konijn langs. Nou, het, uh, het is één grote beestenboel vannacht, ook qua muziek. Dankzij Herbert Codé, onze muzieksamensteller. En uh, ja, tussendoor, en dat is natuurlijk het belangrijkste deze nacht... praat ik graag met u over uh, huisdieren. Ja, ik... Als ik heel eerlijk ben, ik snap het niet. Wat is er nou leuk aan huisdieren? Ze kosten geld. Ik heb uh, vandaag gelezen dat het ongeveer 1600 euro per jaar is. 20.000 euro in totaal. Ja, dan, ja, en wat, wat levert het dan op? Ja, uh, dat je elke dag een hond moet uitlaten, bijvoorbeeld. In de regen. Ja, en dan, uh, het zou gezellig kunnen zijn. Dus ik ben benieuwd. Overtuig mij maar waarom, nou, waarom u nou zo graag een huisdier heeft of had of iets dergelijks. Uh, als eerste aan de telefoon Jan Knotter. nacht. Jan? Ja. Ja, daar ben je. Kijk. Het was even zoeken, geloof ik. Hé, hey, Jan. Huis, een, een, een huisdier. Ja. Uh, wij hebben nu een hond. En daarvoor hebben we ook een hond gehad. En die is ons uh, anderhalf jaar geleden... Uh, is die plotseling overleden. Ja. Binnen een tijdsbestek van uh, drie dagen. Jongen. Uh, ja, dan, uh, als je dan kijkt naar de kosten... Dan heb je er alles voor over. Ja. Want, uh, om dat beestje weer een beetje goed te kunnen krijgen... Dat heeft ons 3.500 euro gekost. Ja, kijk. Uh, het heeft niks opgeleverd, uiteindelijk. Al in zoverre dat... Uh, wij hebben de dierenarts aangeboden dat die, hij uh, na het overlijden nog kon kijken... Uh, wat nou uiteindelijk de oorzaak was. Uh, die heeft daar zijn voordeel mee gedaan... En wij hebben er heel rustig afscheid van kunnen nemen. Dan kijk je niet naar het geld. Want dat is dan onbelangrijk. Maar ja. we hebben zoveel plezier van die hond gehad. Uiteindelijk hebben we hem laten cremeren. En uh, het hondencretarium, daar hebben we ook ruim de tijd gehad om afscheid te nemen. En uh, het ging allemaal heel netjes. En ja, als je daarop terugkijkt, dan heb je gewoon een hele mooie tijd aan die hond gehad. Ja, En, en hoe heet uh, de hond? Die heette Shelly. En wat was er bijzonder aan? Uh, ja, het was een maatje van allemaal. Van de kinderen, van mijn vrouw, van mij. Altijd blij als je thuis kwam. Als ik s'nachts thuis kwam van mijn werk, dan was die hond er. Ja. En ging ik s'morgens naar mijn werk, dan was die hond. Er. Uh, Nog steeds. Ja, op bedroefd dat, uh, dat de mensen de deur uitgingen als de kinderen naar school toe gingen. Ja. Maar ja, je maakt er ontzettend veel plezier uh, aan mee. En dat je naar buiten moet in de regen. Ja, het zij zo. Uh, je moet ook boodschappen doen. doe je ook in de regen. Want dat heb je ook uh, nodig. Hè? Ja, inderdaad. Dat klopt. Maar jij zegt een huisdier heb je ook nodig. Want je zegt, ja, boodschappen heb je ook nodig. Maar huisdier heb je, vind jij, tenminste dat was zo voor jullie... en dat is nog steeds dat je dat ook nodig hebt. Ja, het brengt een hoop uh, gezelligheid in huis. Ja. Echt wel. En, en Zo'n beetje is altijd blij als er iemand komt... Als er visite komt, altijd blij. Kleine kinderen was er helemaal gek van. Ja, dat is het mooiste wat je kan meemaken. En we hadden het van pup af aan, dus... Uh, en en, en ja. de nieuwe hond, is dat een, een vervangende hond nog steeds, van Shelly? Of is, is dat ook alweer echt, uh, echt zo'n beest die zijn eigen plek alweer heeft uh, veroverd? Nou, die heeft zijn eigen plek al heel snel veroverd. Die hebben we uiteindelijk via Marktplaats uh, gevonden. Ja. En uh, mensen boden hem aan, het was een pub van uh, een paar maanden... Ik denk een half jaartje. En. Uh, ja, die deden hem alweer weg. Want die hadden kleine kinderen en daar stond deze tegenop. Maar ja, dat is met uh, een met jonge hond, hè, dat doet het. Ja. ja. En uh, toen hoefden we alleen maar 50 euro te betalen voor de bench. En dan kregen we de hond gratis bij. Oké. Okay. En dat bevalt ja, heel en, uh, goed. Daar hebben we weer net zoveel plezier aan. Ja. Nou, mooi. Dank je wel voor je verhaal. Graag gedaan. En ik wens je een hele fijne nacht. En ga je nog wat bijzonders voor dierendag doen? Uh, voor de hond? Nou, het is bij ons elke dag dierendag. Kijk, dat hoor ik uh, vaak. Kijk, zodra ik het... naar de keuken loopt, dan weet die hond dat uh, <laughs> hondenkoekjes liggen. Dus uh, het is al zo slim dat ze met de neus af en toe even tegen mijn benen aanstoot van... Uh, vergeet me niet. Dus uh, ze zijn heel erg slim. Ze nee, okay. zijn net kleine kinderen. Jan, dankjewel. Ja, oké. Okay. Fijne nacht. nacht dag. Dag. Uh, ook aan de telefoon is Hans. Goeie nacht, Hans. Ja, goeie nacht met Hans. Hans. Hans, hebben jullie uh, huisdieren? Uh, we hebben een uh, hond gehad, een dobbel Ja. Yeah. En die hebben we drie jaar geleden moeten laten inslapen. Zo'n dobbelman Pinje, dat is ook zo'n agressieve hond, of? Nee, het is een fijne hond geweest. Yeah. En uh, hij was goed gesocialiseerd. Uh, mijn zoon heeft een tijd uit het dierenziel uh, gehaald via internet. En dat had uh, het verband hebben dat ik uh, een lichte vorm van Parkinson. En ik moest veel uh, wandelen in. Ja. Vandaar dat je uh, gegeven geef de plus van hé, hey, dat is niet veel paar. dan kan hij veel wandelen met de hond. Ja. En, en dat is een beetje ook de oorzaak geweest dat wij uh, een donwon uh, ernaar hadden. En, uh, die hond was dat was zijn gekomen door Engelsen. En uh, die hebben daar afstand van genomen. En ik moet zeggen, we hebben ontzettend fijne hond aan gehad. Alleen in het begin moesten we Engels de Engels Democratie van zitten de en goed. Goed boy. En dat is, uh, ik, uh, is dat toch een ontzettend uh, leuk hand geweest. Ik heb veel gefietst met, uh, met de hond, maar ik kreeg hem nooit aan de uh, rechterkant of het want hij was uh, de linkerkant uh, links uh, ja, gewend. Een Engelse hond. He? Ja, dat <laughs> goed. Zijn. Maar uh, hij was ontzettend goed gesocialiseerd. We hebben ontzettend veel plezier uh, aan de hond gehad. Helaas hebben wij. Hij is acht jaar geworden, uh, hij was uh, verkankerd. En dat is vaak een probleem met rashonden. Het was echt een rashond. En hij heeft ook altijd in het gehad. En we hebben wel ons veel gedood van, van die hond. En ja, dat is het probleem met de, met de grote honden. ik heeft zelf veel last van de uh, tumultjes. Ja. Dat is uh, het probleem. Rashonden is vaak inteeld en dan krijg je toch bepaalde ziektes. En hij ging altijd mee bij ons. Uh, wij zijn kapierers. Dus uh, vader, we ook zijn in Europa, hij ging altijd mee. Het zijn in Spanje, alle allerlei vakantielanden, en lag achter een auto, en als hij maar mee kon... ...maar ik was helemaal van ziekte, en toen hebben we wat laten slapen. En we zijn nog steeds uh, ontdaan van, en ik wil het niet meer maken, het afscheid nemen van een beest. Nee. En dat is, uh, dat is de, de trieste van, van dit heel. maar daarnaast heb ik er ontzettend veel plezier van. Ja. En dan moet ik zeggen, het was een, uh, ja, een vriend van jij. Ja, ja, ja. En, en dat is dan ook de reden dat het zoveel pijn doet, af, zo'n afscheid. Hè? Ja, omdat, ik, uh, omdat je er gewoon dus op een of andere manier echt mee uh, vergroeid raakt. Ja, en dat is. We hebben het ook niet meer aan want ik wil het niet meer meemaken. En uh, in eerste plaats, het is ons verstandig om een bier mee te nemen. En daar hebben we ook thuis. Ja. Maar nou, het is ook wel dat het een bepaalde beperking geeft. Uh, die hond had uh, verlatingsangst. Dus als we een keer uh, een vrije verlieten. Dan, uh, dan werd hij zo nerveus en zenuwachtig, dan uh, dacht hij van, hé, uh, hey, die verlaten mij weer. en dat is het vlieg van uh, het verhaal. Maar het was ook een uh, goede waakhond, ja. maar hij was ontzettend lief, alleen, ja, hij bewaakte ons, en, uh, zowel op de kermis als, uh, als thuis. En ook, maar, uh, oh, dus ook mee op vakantie? Hij ging ook mee op vakantie naar Kroatië en daarna, ja, zeg maar al die bekende vakantie het was nou zo hij had, zoals En ik had nog wel een vaderlaat bij me. dat dan kon ik een beetje afkoelen. Ja. En op de dag kreeg hij in de hand een, een tekentje om zich heen. En dat, uh, nou, dat vond hij zeer aangenaam. Dit was werkelijk een kind van ons. ja, en, uh, ja de klokjes slaat. <laughs> ja. uh, maar dat is een beetje het uh, verhaal van okay. uh, een dieren. Dier. Heb ik nog een vraag? Mag ik dat? Ja hoor. Uh, in november moeten alle publieke omroepen moeten gaan aan samenwerken. Dat is een beslissing mevrouw Bijsterveld. maar ik bedoel, die heeft zo'n eigen bestand van zaken, dat de omroepen terug moeten naar acht onderroepen. Ja. Dat is de positie van de EO. Nou, daar, kan ik, als... kan ik, daar kan ik heel weinig uitspraken over doen. Ja. Dat is voor mij ook één groot raadsel. Dat, dat, is allemaal, ja. uh, dat zijn allemaal beslissingen die op een uh, heel hoog niveau gemaakt gaan worden. En waar ik uh, me echt niet over wil gaan uitlaten. Nee goed, dat, ja? dat is, ik zeg al twee tweede groepen op de keuze, er zit dus ik duur tussen. Uh, de, de, de tijd e zal het leren, komen. Hans. De tijd zal het leren. Goed, goed zo, bedankt. Dag voor Hans. Dank je, ja, dag. Dag, je. Dag. ja, het is, uh, het is uh, dus het onderwerp van, uh, van vannacht. De dierendag. Um, ja, het is inmiddels het trending topic nummer 1 hier in Nederland. Dierendag. Dus laten we die maar niet gebruiken. Wilt u twitteren? Uh, ja, gebruik dan gewoon op 1 aan elkaar. @denachtop1. Dat doet ook uh, Teun Putmansen. Uh, die, die zegt ook, ja, Shelley heeft ook 16.000 tot 20.000 euro gekost. Dat klopt. Vandaag een onderzoek in uh, een Belgische krant. Dat uh, dieren, huisdieren ongeveer... 20.000 euro kosten levenslang per jaar. Ongeveer is 1375 euro. En dat is nog zonder de aankoopprijs. En uh, het, is, het onderzoek is uitgevoerd door een uh, supermarkt in Engeland. En die zegt ook, nou, we willen wel een beetje waarschuwen. Want als zo'n dier ziek wordt of ouder, dan gaat het alleen maar meer geld kosten. Ja. Heb je dat daarvoor over? Wat is er nou zo leuk aan dieren? 0800 1121 0800 1121, voor bijzondere verhalen over huisdieren. Dat mogen honden zijn, katten, vogels. Ja, zoals ook Nelly Furtado zingt over een vogel.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 In love, even after all these. Elif Fortado, die uh, ja, zichzelf ook al een, een vogel vindt. Ja, vogelverhalen zijn ook van harte welkom uh, over een pakiet, een papegaai Weet ik, voor wat voor dieren, wat voor vogels mensen uh, als huisdier kunnen hebben. Ja, volgens mij zijn ze ook niet allemaal toegestaan, papegaaien, Want sommige dieren zijn dan beschermd. Ik ben heel benieuwd. Klaas Visser, nacht. Wat, ja, ja. wat voor huisdier ga jij het over hebben? Nou, ik kom uh, uit een zin. Kun je, kun je, Klaas, kun je eerst even je radio uitzetten alsjeblieft? Ja, ik zet hem nu uit. Ik hond mezelf ook. Dus ik heb hem uitgezet. Dankjewel. Goed. Ja, ik, uh, geen dank. Ik heb uh, zelf geen hond. We hebben thuis nooit uh, huisdieren gehad. Uh, nu heb ik twee jaar geleden mijn, mijn huidige vriendin leren kennen. En die heeft een hond, een fantastisch beestje, een Shell uh, Een Chinees uh, gevechtshond. Ze ja. dus we werden vroeger gebruikt voor gevechten met dus die hond met al die uh, rindels. Uh, ontzettend lief beest. Niks mis mee. Eigenlijk helemaal geen, geen slechte eigenschappen. Super lief. Altijd leuk om me te zien. Uh, ik zit helemaal in de roedel. dus Hij ziet mij ook als, als baasje inmiddels. Het is echt ontzettend goed. Het is fantastisch. Alleen het enige nadeel is, is voor iemand die eigenlijk nooit gewend is om een, een huisdier te hebben. is Dat je eigenlijk continu, is mijn ervaring, op de klok kijkt om toch niet te lang van huis te zijn, omdat een hond toch eigenlijk maximaal 8 uur tot 9 uur alleen thuis kan zijn en dan moet je toch eigenlijk wel naar huis toe, want zo'n beestje heb je niet voor niks. Nee. Dat, dat is eigenlijk voor mij het enige nadeel geweest, en daar heb ik op het begin ontzettend veel uh, last van gehad, omdat daar continu rekening mee te houden. en dat is eigenlijk het enige nadeel wat ik aan huisdieren begonnen. Me dus ja. met name nu een hond. Dat je er gewoon echt heel veel rekening mee moet houden en dat, ja, dat, het, het blijft ja, toch een ik vond, dier. Ik, ik vond dat ontzettend uh, ja, tijdrovend. voor mijn vriendin is het, is het gewoon, ja, zij is dat gewend. Zij zegt ook van het is mijn hond en ik snap niet dat mensen die een hond nemen gewoon niet thuis zijn. En nee. Ik wil daar gewoon bij zijn en dat neemt gewoon, uh, ja, ik woon zelf in het dorp. en als je dan zegt van we gaan even, ja, noem het daar maar eens terug een dagje winkelen, ja, dan... Daar hang je in principe van, maar dat vind ik altijd erg moeilijk om daar rekening mee te houden. Ja. Is het dan ook dat je daar geen zin in hebt? Of? Sorry, wat, wat zeg je? Is het dan ook dat je daar geen zin in hebt? Ik, je valt weg, uh, ik hoor je. Of nee, je, je klinkt zelf ook heel erg ver, maar ik, ik vroeg of je dan ook geen zin hebt om daar rekening in mee te houden. Ja, dat, dat heeft heel veel gerust veroorzaakt in het begin. Ze ja. heeft heel stellig gezegd van je kiest voor mij En daar zit een hond bij en ik zeg, ja, klopt, helemaal mee eens. En uh, goed, uh, ik heb mijn principes, nou, niet opzij gezet, maar ik heb geaccepteerd dat, uh, kijk, ik, ik geef om haar en die hond, ja, die hoort daarbij. En dat, dat, dat heb ik geaccepteerd, alleen, ja, dat heeft in het begin absoluut, uh, absoluut ruzies verloren. Nou, ruzies, meningsverschillen. En ja, ik kijk, ik, als ik, wij gaan weg en ik kijk... Let niet op de tijd en dat deed zij wel. En dan zei ze: van, ja, We moeten gaan. Ik zeg, zei ja, we, we moeten helemaal niks. Ja, de hond ging: Oh ja. ja. Daar, daar, ga, daar ga je weer. Maar dat deed niet weg dat. Het grote voordeel is gewoon dat het, dat het. is gewoon fantastisch. Die hond is gewoon heel erg aardig. En, ja. en je hebt een reden om even uh, te bewegen. Tussen haakjes. Dus, uh, ja, ik... Maar dus eigenlijk wordt hij bij jou dat... een beetje door je strot geduwd. Ja, nee niet, want als ik het niet had gewild, dan had ik gewoon, uh, dat ik gewoon niet, dat had ik het niet geaccepteerd. Dus maar zij ik wel gezegd, maar ja, ik, ik, ik ga die hond niet weg maar voor jou. En ja, dat is ook terecht dus... nee. En achteraf, uh, ik ben heel eerlijk, ik, ik, ik snap nu eindelijk al die mensen die, die, die zeggen van ja, een hond is, is fantastisch. Het is een maatje. En ja, het is ook echt zo. Ik, uh, voor iemand die nog nooit een hond gehad heeft. En, ...op z'n ze eindelijk uh, dan zeg maar een ronde uh, kreeg. Ja, dit, dit klopt. Die verhalen zijn, uh, zijn absoluut waar. Ja. Hey, en, en, en vandaag wordt het nog een bijzondere dag? Uh, nou ik zit zelf, uh, uh, Ik zit zelf in het dienst en ik, ik ben niet thuis, dus <laughs> ik weet niet wat zij van plan is, maar... Toch uh, even een belletje geven van, uh, joh, doe even wat extra's. <laughs> ik denk dat zij, uh, dat zij zelf een lekker bordje haalt zo. Ik, ik, ik heb geen idee. Zover gaat mijn... Uh, mijn gofvoetbal ook weer niet. Nee, ik De... geef hem als ik thuis ben al te vaak uh, lekkere dingen. Dus, uh... Oké, okay, dus het is of eigenlijk wel ik... een beetje, het, het diertje wordt een beetje dik. Ja, dus, dus als ik thuis ben, is dus het voor hem elke dag dieren dag. Zegt hij wel. Ja, ja, ja, ja. ja maar Heel goed. we lopen genoeg want hij is absoluut niet dik, maar uh, ik mag zelf graag eten en ik kan het gewoon niet hebben als hij naast me komt. Ja, Dan, uh, hij <laughs> dan moet hij mee eten. Nou, hij moet er wel wat voor doen, uh, wel een trucje doen, anders hem, uh, dan krijg ik niet. Oké. Okay. Uh, ja. Maar nee, dan... ik, ik, uh, ik ben helemaal over. Ik, uh, ik had niet verwacht dat ik ooit dit zou zeggen, maar het is echt uh, fantastisch. Nou, goed om te horen, Klaas. Dankjewel. Ja, ja geen neuk. Goeienacht. Hoi, hoi. Dag. Gaan we naar Maarten. Maarten, goeiedag. Hallo, ik ben het helemaal met, uh, met de vorige spreker eens. Ik uh, zou het niet meer zonder kunnen. Nee, vertel. Nou, ja, ik heb dan een kat. Ja, en uh, die heb ik uh, een paar jaar geleden voor mijn, uh, voor mijn verjaardag gekregen. En uh, ik zou nu niet meer zonder kunnen. Maar het, het grappige is, waar ik, uh, waar ik over belde, was dat jij uh, vertelde over de, de prijzen van een huisdier. Ja, een onderzoek gehad. van uh, Sainsbury, een Britse supermarktketen. Ja, nou, nou had ik dus uh, toen ik die kat kreeg, vrij snel daarna, dus heb ik het al twee, drie jaar terug. Uh, een uitzending van de Rekenkamer, het consumentenprogramma. Ik weet niet van wie het is. is van de KRO, van Stefan Stassen? Dat zou kunnen, dat ja. weet ik niet. Uh, en net toen ik die kat kreeg was dat op tv. En die hadden uitgerekend dat een kat 500 euro per okay. jaar kost. Ja, dat is nogal een verschil. Ja, ik, ik, ik uh, weet niet of... en, en dat haal ik echt niet. Want uh, ik heb mijn kat gewoon, het is, het is dan wel geen raskat. Dus daar hoef je er al niet voor, betaald, toch voor te betalen. Het is gewoon een uh, huisdier, en keuken uh, ja. Als ik dat dan zelf eens nareken met, met inentingen en, en dat soort dingen, ze hebben het hier over 7000 euro, 14 jaar, kom ik op 500 per jaar. Nou, dat geef ik gewoon niet. Nee. Dan, moet ik hem, uh, dan moet ik mijn kat, uh, weet ik veel, uh, als een gaan, gaan, uh, gaan serveren en dat soort <laughs> dingen. Ja, ja en dat kan natuurlijk ook zijn dat het ook nog uh, het, het eind van het leven van het beestje, hè, dat, dat, dat kan opeens ook nog heel veel gaan kosten. Ja, maar goed, dus als ze hier uh, 14 jaar en dan al, al die kosten hebben ze over die 14 jaar helemaal overgeslagen. Dus ook medische kosten, kattenbakvulling, uh, de brandweer hebben ze zelfs bij gerekend als de katten uit de boom gerekend moet worden. Nou ja, goed, ik weet niet, ik ga ervan uit dat die rekenkamer, dat programma, dat ze daar wel een beetje weten wat voor kosten dat ongeveer zijn. Het is een onderzoeker die heet uh, Ajout El Miloudi. Wauw, dat is uh, presentator is dat. Oh, nou ja, goed. Dat dus een uh, collega van 3FM. Die, uh, oh, okay. die, die werkt ook bij dat programma, ja. Nou ja, goed. Dus dat, uh, dat is niet de onderzoeker zelf Stefan in ieder geval. Stans, <laughs> de rekenmeester komt, komt uit op 500 euro per jaar voor een kat. Nou, als je dat overslaat, ik vind het redelijk veel. Maar dan denk ik, nou goed, zeg, uh, dan zit je nog onder de 50 euro per maand. Maar je hebt er zoveel lol van. Ja. ja. Nou, als je het zo rekent, 50 euro per maand, dan reken je het nog ruim ook. Dan denk je, ja... Wat, je hebt er zoveel lol van van zo'n beest. En, en nou ja, het kost eigenlijk niet zo heel veel dus. Maar wat, wat is de lol die jij eraan hebt? Nou ja, inderdaad, als je thuis komt, zit dat beest op je te wachten. En uh, als je tv zit te kijken, komt hij op schoot liggen. En het beest is enthousiast dat dus hij een snoepje krijgt. Of, of Laat wat overal haren achter. Een, een leuke huisgenoot, zeg maar. Laat overal haren achter. Nee, dat valt wel mee. Sleep door je muizen en vogeltjes mee naar binnen. Nou, ik, ik woon op een flat, dus dat, dat valt nog vies tegen met die vogeltjes en die muizen. Oké, okay, nee, ik had met, inderdaad met vrienden, vrienden van mij die woonden ook uh, in een appartement op uh, de eerste verdieping. En daar uh, kwam af en toe een fijne vogeltje mee naar binnen toch wel? Nou oh, ja, goed. Dat, uh, dan, uh... Nou, <laughs> ja, dat, ja, goed, is dat natuurlijk... zit in het beest van natuur natuurlijk. Ja, dat, uh... Nee, dat is denk ik ook een kwestie van wat je gewend bent. Had, hadden je ouders uh, huisdieren toen, toen je jong was? Nee, nee eigenlijk niet. Oké. Okay. Dus die, en... Een vogeltje ooit, ja. Maar dat niet. Nee, ik ben niet echt groot geworden met, uh, met nee, huisdieren. En, en, en toen was je jarig en toen dachten vrienden van je, nou laten we hem eens een kat geven. Ja, nou, omdat ik daar al blijkbaar drie jaar eerder eens een keer iets over gezegd had. Van, ja, als dat... ik dan toch een huisdier moet hebben, dan neem ik een kat. Ja, nou, en, en dat, dat was jezelf? En het uh, beest is nog steeds, uh, voor zover ik kan uh, inschatten, redelijk gelukkig hier op een fletje. Dus. Ja, en dat was je zelf vergeten, maar zij wisten dat nog? Ja, inderdaad. Oké. Okay. Nee, nou, goed voor dank Maarten, dankjewel. Ja, goeie en een dag, fijne nacht. En, uh, en ga je vandaag nog iets bijzonders doen voor de kat? Uh, ik geloof dat ik een vers speeltje uit, uh, uit, uit een bak haal die ik ooit eens uh, goedkoop gekocht heb ergens. dan wordt het weer gesloopt. En <laughs> dat dan, weet dan uh, je toch na een maand pak ik weer een nieuwe mij niet zoveel uit. Oké, okay, nou fijne, fijne dierendag. <laughs> Ja, hoi. Dag Maarten. Ik krijg ook een mailtje van Carola Meulenberg. Die mailde naar nacht.eo.nl. Dat kan u natuurlijk ook doen. Nacht.eo.nl. Carola mailt... Goedenacht. Ik heb al heel mijn leven dieren om me heen. Afgelopen koninginnedag heb ik met pijn in mijn hart... mijn pupje moeten laten inslapen. Dat was, die was heel erg ziek. Maar ik heb nu weer een nieuwe die helemaal gezond is. En ik ben heel erg blij met haar. Als je bij ons thuis kijkt, hebben we net een dierentuin. Twee honden, heel veel kooikarpers, één kavia, drie schildpadden, twee ratten en een slang. Oh ja, en een broertje met vrienden. Oh nee, dat is een grapje. Maar wij we weten niet beter dan, uh, dan dat ik dieren heb. Mijn vriend vindt het niks. Hij en Joy, dat zal dan de pupje wel zijn, hebben een haat liefdesverhouding. Hij roept heel hard. Ik moet dat beest niet. Maar ondertussen verwent u dat hondje wel. Groeten van Carola. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè? Mensen dan uh, zeggen dat ze er niet van houden en er toch wel stiekem van houden. Ik weet niet hoe dat met Mark Smulders is. Die tweet... Uh, um Net naar de nacht op een huisdieren. Het is toch vreselijk, dieren horen in de natuur of in de Babi Ja, dat is uh, uh, niet voor mijn rekening die uitspraak van Marks Smulders. Maar ja, kijk, zo blijken de meningen toch uiteen te lopen. En die van u is ook van harte welkom. Ed de nacht op een is ons Twitter-adres. Uh, u kunt natuurlijk uh, een mailtje sturen: nacht.eo.nl. Maar het uh, makkelijkste is nog om gewoon te bellen: 0800 1121. Ik herhaal 0800-1121. Gaan wij naar eens een paard zonder naam luisteren van Amerika. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky. was hot and the ground was dry but the air was full of sound i've been through the desert all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 America met de Horse Window Name uit 1972. Het is inmiddels uh, vijf over half drie en uh, nou, we kunnen nog wel uren vullen, denk ik, met het praten over dieren. Laten we dat dan ook maar gewoon gaan doen, ja, als het toch kan. Allereerst uh, Gerard, hij belde 1121. Goedenacht. Hoi. Nou, weet ik voor jou dat je uh, uh, rondtrekt met een, uh, met een wagen en uh, een, uh, een pony. Toch? Ja, klopt, klopt. Ja, want klopt. daar hebben we uh, het eerder over gehad. Zijn er nog andere dieren in jouw leven, Gerard? Nou, buiten het paardje dat, uh, waar ik al 25 jaar maat mee ben, mag ik het dan maar zo zeggen. Je ja. bent dus uh, dag en nacht mee bij elkaar en uh, geweldige dingen meegemaakt. Nou ja, avonturen zijn vaak leuk als je ze naar de rand kunt vertellen op het moment dat ze gebeuren, is het vaak uh, ook wel eens spannend. Ja en een van de spannendste dingen met Polly, dat is toch wel uh, een keer geweest. Toen mijn kinderen was ik uh, op reis en uh, uh, drie kinderen en uh, toen was ik bij Trappendijk hè. En dat was eigenlijk, het is eigenlijk wel een trauma, maar het is toch bijzonder geweest. En we komen dus bij de, over, uh, de spoorwegovergang. Bij Kradendijk en is maar een redelijk klein paardje, dus hij heeft redelijk smalle hoefjes. En hij doet een stap op de rails en hij schiet met zijn hoefijzer en zijn hoef schiet hij tussen de, hmm. tussen de rails. En die zat dus muurvast. Nou, mijn kinderen zaten dus op de wagen. Ja. Nou, dat was dus uh, heel bizar. Dus ik heb gelijk mijn kinderen eraf gedaan, die heb ik op de dijk gezet. Maar ja, dat ging allemaal in een vrij, vrij korte tijd. Maar dat, dat, dat leek wel uren te duren, natuurlijk, op dat moment. Ja. Geloof. En Polen, wat zei je? Dat geloof ik. Ja, dus, en Polen die, die, die zat vast. Die, die kon niet los. Dus ja, nou, daar, dus ik probeerde het toch los te krijgen. En dat duurde, maar nou, op een gegeven moment kwam er gelukkig. En dat is een geluk geweest achteraf. kwam er net een politieagent uh, op motor. Die kwam aan de overkant kwam die voorbij. En die stopte. En die kwam naar mij toe en die, had, die heeft gelijk de NS gebeld toen, Met, Ja, die hebben dan mobiele telefoon op, uh, op de motor en die, hebben, die had dat gelijk doorgegeven. Ja. En toen hebben ze het uh, treinverkeer stilgelegd geworden en uh, ja, toen konden we, we konden het toch loskrijgen. Maar dat was, dat was echt... Dat, dat was wel even schrikker. Je? Dat was wel even flink schrikken, neem ik aan. Dat was, dat was echt, maar dat is gelukkig goed af. Maar ik heb zoveel dingen met hem meegemaakt. Dus. Maar wat ik eigenlijk het meest bijzondere vond, dat was vorig jaar. Ik heb altijd iets, iets gehad, buiten dan mijn paard, ook met, met vogels. Oké. Okay. Als, ki als kind al heb ik, uh, ik heb een keer een torenvalk gehad. En ik heb ook iets, ja gewoon, ja ik had iets met duiven. Uh, Tortelduivens, dus, uh, noem maar op, dat had ik allemaal. En, uh, ja, ik vond het geweldige dieren. En, en, en ja, met duiven heb ik sowieso iets. Als er iets is, als er echt als er werkelijk iets bijzonders is. Dus vorig jaar was er een vriendin van mij, die was er bij mij. Er was iets heel ergs gebeurd toen. En er valt zo'n een, een duif uit de lucht en die viel naast ons. Ja, voor mij is dat gewoon een troostvogel. Dus elke keer als er iets is, dan komt, is er een duif. Of, of, ja, die komt dan gewoon. Maar goed, vorig jaar was er een, een jongen in de buurt en die had drie jonge koudjes. Ja. En hij mocht van zijn vader mocht hij de, mate, mocht hij de maar eentje hebben. Want uh, hoe dat hij eraan gekomen was, weet ik niet precies. Maar het zou kunnen dat ze uit het nest gehaald zijn geworden. Nou, voor mij is het zo van, uh, en die kwam bij mij en zegt, ja, ik mag er maar eentje houden en uh, die twee die moet, ik, die moet ik dood doen als ik, uh, ja, als jij ze niet wil, uh, niet, niet wil opvoeden. Nee. Jammer. Ik zeg een dier die hoort, een vogel die wordt in de natuur, en door als die uit het nest is gevallen vooruit gaat, ja. Dus, als je het uithalt vind ik sowieso verkeerd, maar uh, ja, goed, uh, als je, ja, maar dan moet ik ze dood doen Ik zeg, nou ja, goed, dan, uh, ik zal ze opvoeden, maar uh, ze mogen van mij zoveel ze kunnen, mogen ze ook weg. Ja. Dus die dieren, die ben ik, uh, ik had, vroeger heb ik al eens een keer een koutje gehad als kind. En ik weet dat er koutjes, heb jij internet op het moment bij de hand? Ja, zeker. Ja, nou, en je, moet, je moet eens kijken als je kunt, bij de naam Jo Kols, J-O, en dan Kools met een C. En die man die heeft dus een boek geschreven over zijn ervaringen. Dat is ook een kunstenaar over zijn ervaringen met met kouwen. En die heeft dus een, een huis in zijn huis heeft hij dus helemaal ingericht met gaten in de muur, in het dak om een hele kolonie kauwen te houden. En die heeft dus aan naar de hand van zijn ervaringen heeft hij dus ook een boek geschreven. Geschreven. Ja. En dat is dus werkelijk een geweldig boek. Ik heb toen. Toen die tijd toen ik die koudjes had, heb ik, ze dus opgevoed, heb ik ook dat boek uh, van iemand aangereikt gekregen. En wat er in dat boek staat, is dus werkelijk zo. Wat mij opgevallen is bij die koudjes, is dat ze zo een enorm altruïsme hebben. Zij, zij offeren zichzelf gewoon onvoorwaardelijk voor die ander op. Ik zal je één voorbeeldje geven. Het waren dus kleine vogeltjes nog, redelijk klein, want ik eh, denk een week of drie oud... En die dieren zijn dus vanaf de ochtend tot de avond constant aan het spelen. Nou, dieren die spelen, daar blijkt dus vaak... Een hond heeft dat ook, een kat, en rat. Maar daar blijken dus vaak hele intelligente dieren te zijn. Nou, een koutje, die is zo intelligent. Ik heb daar zoveel van geleerd. Ik zal maar zeggen, het waren broertjes en zusjes. Of een broertje en een broertje. één van elkaar, hetzelfde nest. En als ik ze dan eten gegeven had... Dan heb je een speciaal universeel voor, uh, uh, voor, voor koudje bestaat dat ook. Dus ik had ze uh, eten gegeven, maar ik wist natuurlijk niet precies hoeveel dat ik ze moest geven. Nou, uh, ik denk, ja, nu is het genoeg, want die ene die, die, die, die was al gestopt met eten. Maar ik denk, ja, dan zullen ze wel genoeg hebben. Maar die andere die bleek nog honger te hebben. Ja. Wat gebeurde er? Diegene die genoeg gegeten had, maar die andere dus blijkbaar nog niet. Die keken, die keken, elkaar aan en wat deed die ene die genoeg gegeten had, met die andere dat blijkt niet. Die ging dus een grasplintje ging halen en dat stopte die bij die andere in de snavel. Oké. Okay. Ja, ik kan zeggen wat is dat nou? Maar dat vind ik dan zo, dat vond ik zo indrukwekkend. Dus dat twee kleine vogels uit hetzelfde nest, ja. terwijl de een nog, je zou ik zeggen ja, ze verdrukken elkaar in het nest en uh, nee, die ging dus voedsel halen voor de andere. Dus ja, wat ik hier lees, Gerard, is dat het wettelijk verboden is om koude te houden? Weet ik, maar ja, goed, die jongen die zei, ja, ik moet ze doden. Maar ik ga natuurlijk niet, ik ga natuurlijk niet een vogel zomaar doden. Want nee. dus ik denk, ja, ik voed ze op. Ik heb ze dan, ze konden dus gaan vliegen. Op een gegeven moment gaan ze dus vliegen, nou, geweldig. Ik heb die dieren opgevoed op een gegeven moment. Ik ging dus uh, naar het strand, zo ver had ik het al. Ze gingen gewoon met de kar, vlogen ze mee. Oké, okay. nee, ja, het, het, het zijn intelligente vogels. En als ze uh, vanaf, uh, vanaf dat ze jong zijn met de mensen in contact komen, dan kunnen ze erg tam worden. Maar dat waren die van jou dus ook, hoor ik. Ja, maar goed, ik probeer er toch een bepaalde afstand te houden. Van, ja. ja, als je ze te, te veel, dan, dan gaan ze op een gegeven moment ook niet meer weg. Dan, nee. dan, dan, en ik vind gewoon, ik denk, nou ja, goed, ik wacht gewoon af wat uh, de herfst, Want als het in de herfst, uh, als dan uh, de koudjes die dan op een bepaalde manier gaan trekken. Hey, want dan heb je die zwermen niet Ja, ja, ja. Dan, dan zal ik wel merken of dat ze wel of niet weg. Gaan. En ik hoop dat ze dan ook weg. Een kou is natuurlijk het beste in de kolonie zelf. Hey, dat, dat, is, dat is het ja. mooiste voor de en, en uiteindelijk zijn ze nog vertrokken, dus? Nou, wat gebeurt er? Ik ga met die uh, vogelsgaard naar het strand, een afgelegen strandje hier, het duiveland Maar je moet je voorstellen, dat is dus wat, als kind, wat je als kind droomt. Hey, wat dus, ja, maar als je eruit hangen ik, nog twee mensen te wachten. Dus je moet even kort houden. Ik hou het kort. Dus ik ga met mijn paard vaak het water in. Ik laat de dieren laat ik dus aan de kant. Ik bedoel, ja, een kou op water, dat, dat denk je, dat is niks. Dus ik ga het water in. Ik ben ongeveer een 50 meter het water in. Ik roep ze, Sico en Messi was het, want Sico, uh, dat was vroeger, en Messi. En ik roep ze, en die komen dus alle twee komen die naar mij aangevlogen... en die landen dus op mijn uitgestrekte hand bijzonder. Ja, dat is ja. dus... Als je dat nou moet me voorstel, je voorstellen... Je bent het wat, je bent een eind weg. Ja, je verwacht en, dat die vogels er niet in gaan... en toch komen ze naar je toe. En, die, en als een vogel naar je toe komt vliegen... Zo, en je ziet, hem zo, je ziet ze zo aankomen vliegen... en die landen dan op je hand. Ja, ik vond het zo... vond ik zo indrukkelijk. Dat is ja. een droom, weet ja. je wel. Ja, ja goed. geloof het. Gerard, ik nee, vind zes. het een mooi verhaal. Ik, we gaan het afronden, want de, Igor en Martina hangen ook nog... en ik wil nog een mailtje voorlezen en nog een tweet. Dus... Dankjewel ja, voor je ze telefoontje. Ze en, een, en, ze een een hoor. en Ze zijn vertrokken. Gerard, dankjewel ja. voor je belletje. Kom. Goed. Fijne nacht, dag. Veldig, joh. Dag. Ja, want ik wil nog even naar een, een, een tweetal Twitterberichten en een e-mail. Allereerst een Twitterbericht van David Westerhoff. Helaas de hond van mijn vriendin op tweede Paasdag moeten begraven omdat hij was aangereden. Dus geen dierendag meer voor hem. Dat stuurt David Westerhoff en een mail van de trouwluisteraar Kees Oostrom. Uh, hoi, ziet ze, hier in Woudregem zitten heel veel zwarte kraaien... en ik kan ze zien vanaf mijn werkplek. Vaak zitten ze gewoon rustig op de daken, maar soms vliegen ze wild in het rond. Een soort van uh, stoere trainingsronde. Dat gaat er wild aan toe als ze letterlijk uit hun dak gaan. Ze zoeken daarna steeds dezelfde plekjes op, bijna elke dag. Zoals er één bonte, geen bonte kraai, want dat is een apart merk... maar één die niet zwart is, maar over zijn hele lichaam grijze vlekjes heeft... Ik was nogal fan van hem en ik voelde me zelfs mee verbonden. Maar dit voorjaar was er ineens een heel jong zwart kraaitje. Die zat weer elke dag even hier voor me, op de goot. Eerst kon hij helemaal niet vliegen, maar dat ging steeds beter. En later zag ik hem toen zijn moeder landde er nog snel even onderdoor vliegen. Prachtig. Datzelfde kunstje zag ik hem nog eens doen. En nu vliegt hij soms trainingsrondes mee met de grote stoere club Kraaien. Na twee rondjes landde hij dan weer in mijn goot omdat hij uit moest rusten. Geweldig beest. En ik herken hem hoe hij zijn nek beweegt. Zijn kop een beetje omhoog. Het blijft een apart beest. Een beetje net buiten mijn huisdier. En dat kost niks. Groeten van Kees Oosterom. Een mooi verhaal, Kees. Daarvoor dank. Ja, als u ook wilt mailen, dan kan dat natuurlijk. Nacht.eo.nl. Ik herhaal nacht.eo.nl. De Twitter-account is @denachtopeen. En uh, telefoon is natuurlijk het mooiste, want dan kunnen we ook nog eens horen. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Dat is helemaal gratis. 0800-1121. En uh, iemand die dat belde is Igor. nacht, Igor. Hallo, met Igor. Vincent, hoi. stond per een kwartier in de nacht. Ja, nee, uh, Gerard, uh, die had een lang verhaal. Dus ja, ja dan, dan het kan dat kan het even duren. Het maar geluk... we wel vaak, hè? gelukkig is het gratis, dus dat scheelt dan. En je had, het, je had ondertussen uh, tijd om foto's van je, van je dieren naar mij te sturen. Oh, ik heb je die net binnen? Ja, ik zag net dat ik of, drie foto's had. Dus ja, De mensen ja, thuis kunnen drie ze drie niet zien, dus ik... misschien kun je het beter omschrijven. Um, ik, ik had uh, ik, drie katten, waarvan een uh, geërfd eigenlijk. Uh, mijn vader is uh, een paar maanden geleden overleden. En toen heb ik de kat uh, in huis genomen, mm -hmm. had uh, een uh, mooie zwart-witte kater. Uh, Willem is de naam. En nog... Uh, twee en, uh, nou Willem die moest wel een hele tijd wennen. Want uh, mijn vader woonde... Uh, 500 meter verderop. Nog dichterbij eigenlijk. 300 meter. Ja. Hij liep dan telkens terug naar uh, zijn oude huis. Dus uh, het was wel... gewennen uh, voor hem. Maar uh, nou, ze hebben drie... Uh, met z'n drieën goed naar de zin. En... Uh, ja, Morgen krijgen ze makreel op die dag. Dat vinden ze lekker. Ja, alle drie. Ja, het, uh, je eet uit hetzelfde bakje hoor. Oké. Okay. Uh, ik zie één grijze, uh, grijze poes. Die uh, zwart-witte, dat is Willem. Ja, Willem, dat is de middelste. Die, oh, uh, oh, ja. als ik de foto's even omschrijf. En, nou, allemaal zien ze eruit alsof ze uh, van, uh, van rust houden. Ja, het was uh, s'nachts uh, gefotografeerd. Dus okay. allemaal laag te slapen. En die kleisje dat is de oudste. Die is een voet van 18 jaar. Die 18, is behoorlijk is niet, uh, bejaard. Ja. En die uh, geflekt ja, het is radio, dus mensen kunnen het niet zien. Maar ik heb je dus foto's opgestuurd. Ja. Lijkt me wel leuk. Nee, het, het ziet er heel gezellig en leuk uit. en, uh... en Nog een jong katje die, uh, die houdt van tv kijken. <laughs> En ik houdt hij ook van check of is dat van jou? Hé? Houdt hij ook van check of is dat van jou? Houdt hij ook. Oh? van check? Ja, ik hoor niets goed. Tabak, check, roken. Uh, die kat die uh, kijkt wel eens uh, mee met tv, de jongste kat. En ik heb zo'n uh, dvd met uh, vogeltjes erop. <laughs> ja. En uh, dat vind ze heel leuk en uh, aquarium, dvd. En dan gaat ze echt naar de tv lopen en uh, alles volgen. Ja. En uh, nou, het leuke van dieren is, ik, uh, ik uh, woon alleen. Ik ben niet, uh, ben niet helemaal alleen, maar ik woon dus alleen. en ik uh, is leuk om, uh, het leuk om... En bovendien, wat ze niet meegerekend hebben in dat rapport... over wat dieren kost, is dat dieren ook wel bijdragen... aan een betere gezondheid uh, als je hond uitlaat. Een lagere bloeddruk, noem maar op. Ja. Maar je hebt drie katten. Is dat, wordt dat niet af en toe eens te gek? Dat je denkt van, oh, dan zit nou, ik er alweer bijna op eentje. Nee, dat valt wel mee. Ik uh, zit in een gezinswal en in een een groot zat. En ze zijn ah, buiten. Ja. Katten horen toch wel uh, veel buiten te zijn, vind ik. Ja. En dan worden ze ook. En dus ja, vandaag... En dus en, vandaag een makreeltje? En vandaag, ja, morgen koop ik een uh, makreeltje. Die zou ik dan even schoonmaken. Nou, ja, verder, uh, ja, ze eten ook wel uh, soms van tafel mee. Zoals uh, uh, lasagne bijvoorbeeld. lukt en zo. En dan mogen ze op nou, de dat, tafel of moeten ze naast de tafel wachten totdat jij Nee, ik, ik, dat, uh, ik zet het op een bord uh, naast etenspak. Oké. Okay. En uh, ja, ja, ja, ja, natuurlijk heb je er veel plezier aan. Ik ben een kattenman, ik uh, kan niet zo goed met honden overweg. Maar uh, ja, ik, uh, ik ga morgen uh, gezellig dierendag vieren. Ja. En uh, daarmee tegelijkertijd een verjaardag, want ik weet niet precies wanneer ze allemaal nou, uh, geboren zijn. Dus, uh, nee, dan moet het maar allemaal in één keer, toch? vieren we dat morgen. Ja. Of vandaag, dus. Maar uh, de groeten en uh, ik uh, luister nog <laughs> verder. Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor het bellen. Okay, Hoi. Oké, dag. Fijne nacht. Ja, uh, dat was dus Igor die ook mailde naar nacht.eo.nl. Dat kan natuurlijk. En uh, twitteren kan ook. At de nacht op 1 aan elkaar. En de een als het cijfertje. Dus at de nacht op 1. Aan de telefoon hebben we ook nog Martine. nacht. Goede nacht. Ik geniet altijd van jullie programma. Nou, goed om te horen, Martine, Dankjewel. Nou, we hebben 36 jaar altijd een hond gehad en de laatste hond die is op zo'n afschuwelijke wijze hebben we die, omdat onze dierenarts met vakantie was, hebben we moeten laten inslapen. Nou, een hond hoeft geen pijn te hebben met inslapen. Ze krijgen meestal één spuitje in de tweede. Dus waarop mijn man zei: ik wil nooit meer hond hebben. Nee. Nou, mijn man is overleden helaas drie jaar geleden en het heeft zo moeten zijn. Mijn zusje heeft een jaar in het ziekenhuis gelegen. En die had een hondje. En die logeerde bij mij. Ja. Toen komt ze uit het ziekenhuis. En toen ging ze met de schoondocht een kat kopen. Ik zei, wat doen we nou met Pepper? Ja, die moet maar naar het asiel. Nee. Nou, zeg mijn zoon. Dat gebeurt niet. Jij neemt die hond. Want ik wou hem dolgraag hebben. En als er wat is. Of je wilt met vakantie. Want hij is, iedereen is stapelgek op die hond. Dan komt hij bij ons. Ja. Al kan had hem een blauwe maandag. En uh, we hadden een marmer, een vloer en iemand was mij sneeuw aan het ruimen omdat ik slechte been ben. Dat wil zeggen, ik kan wel met de hond lopen, maar niet als het glad is. En die was ik zo enthousiast en ik zie dat bot niet in die gang en ik sta stijl achterover. Dus de hond ging mijn een uit logeren. Nou, ik zei je vertellen dat beest heeft zoveel plezier in mijn leven. Ik doe heel veel vrijwilligerswerk. Hij kan heel goed alleen thuis zijn... Hij heeft de tuin van mij afgeschud. Hij droogt de hele dag en hij speelt. Het is een moordbeest. En het, wat ik van de week beleefd heb, was zonder dat ik geen fototoestel bij me had. Nou. Hij krijgt altijd genoeg eten. Ja, niet te veel, maar... Hij Gewoon dacht, genoeg. ik ga Gewoon maar even naar en met je in de keuken. En ik hoorde lawaai. Ik denk, wat is er nou toch aan de hand? En uh, ik fluit op mijn fluitje. Ik zat achter de computer. Je hebt een fluitje, hè, daarvoor? Nou, ik heb zo'n fluitjes die ik bij de zaken, Die heb ik buiten en als ik fluit, dan komt hij Oké, okay, dat is een soort nou, van de sound of had music. Nou, en bovenste rand van die pedalen, maar had hij om zijn nek. Dus dat emmertje had hij ondersteboven <laughs> getrapt en zo, met zo'n ring erom. Die had hij om zijn nek. Okay. Dus hij raakte helemaal in paniek. Ik denk dat hij het nooit meer doet. Nee, die heeft zijn lesje maar wel geleerd. Ik heb leerd. zoveel plezier en ik snap niet dat mensen zo in de vakantietijd de beesten maar... ...uit de auto gooien, dan weet ik wat. Dan denk ze, nou ja, het seizoen nemen we weer een andere hond. Ja, maar dat, dat is denk ik ook een beetje doen. het probleem van veel mensen tegenwoordig. Van Een huisdier is er voor mij en als ik er klaar mee ben, dan kan dat dier maar weer weg. Het is bij ons school geweest, we hebben altijd voor een Oostenrijkse vrouw huizen verhuurd. Die hond, mijn man zei, die hond gaat niet naar het asiel, want dan heb ik geen vakantie. Die hond ging altijd mee. Ja. 36 jaar lang zijn onze honden altijd mee geweest naar Oostenrijk. Ja. Nou, dit hondje dus niet, want ik bedoel, ik ga nou een cruise maken. Nou, die zoon is al dolblij dat de hond bij hem komt. Ik wil hem voor geen goud meer missen. Je bent nooit alleen, dus altijd komt... Hij bewaakt je. Het is wel een... Kijk, het is mijn hond... Ik zou zo'n hond nooit genomen hebben. Want het is een kernterrie en die zijn nogal blafferig. Ja. Is maar het... mijn zusje kon nooit kinderen opvoeden. Laat staan een hond. Nou, ik heb hem zo opgevoed. Als ik s'morgens mijn broodje klaarmaak en ik heb het eten al in zijn bak... Dan ja. mag hij er niet aankomen. Pas als ik zeg van go. En dan, en dan luistert hij ook. En dan luistert hij ook. Ja, ik bedoel... Het, het zit in het... En het is een mannetje. Wij hebben altijd vrouwtjes onder gehad. Kijk, die, die plassen overal, hè? Maar ja, de voortuin ziet er bij grandioos uit door de tuinman. En achterna, laat hem maar lekker uh, ja, ja, het ziet in. toch niemand. Ik wil ervoor geen goud meer missen. Nee. En het brengt heel veel eenzaamheid weg. Want er is altijd niemand die blij is dat je thuis bent. Ik ben heel blij dat mijn zusje een kat geklopt, Want ik had nooit weer een genomen. Maar nee. dit kwam op bij weg. Nou. En ik heb hem nou twee jaar. Mooi zo. Ik vind het ook een mooi vrouw. Ga je er vandaag nog iets bijzonders mee doen? Uh, hij krijgt een... Toevallig had al die van die uh, tandensticks in de aanbieding. maar die krijgt hij al... Ja, dat hebben ze heel voor, verstandig uh, gedaan. Natuurlijk is dat nu in de aanbieding. Maar dat was een hele dikke. Ja. Nou, ik denk, die krijgt hij voor, uh, voor dierendag. Ja, hij wordt vandaag verwend hoor. Nou, hartstikke Helaas goed. moet ik vanmiddag wel even weer werken. in het bejaardenhuis, in mijn cafeetje. Maar dat geeft dan krijgt hij dan nog wel wat. Daarna ja. gauw weer terug. Ik wil gewoon geen goud meer missen. En ik geniet iedere keer kijken wat voor programma is het Oh, nou, ik denk daar had ik maar eens even naar luisteren. Nou, en je hebt ook nog eens gereageerd. Ja, zeker. Dank je wel. Ik, uh, ik ga weer heerlijk naar luisteren. Veel plezier met het programma. En uh, tot een volgend jaar als er weer dierendag is. Ja, of een keer eerder. Je mag ook best een andere keer bellen, hoor. Ja, ik heb veel vaker gebeld, hoor. Nou, met het... andere dingen ook, hoor. Heel goed. Dankjewel. Martine, ja. ik wens je een hele fijne nacht en een goede dierendag. Ja, dankjewel hoor. Dag. Dan gaan wij eens even met Simon Garfunkel mee naar de zoo. Someone told me it's all happening at the zoo. I don't believe it. I don't believe it's true. journey from the east side to the park, just a fine and fancy ramble to the zoo. But you can take it across town bus if it's raining or it's cold, and the animals will love it if you do. All happening at the zoo I do believe Ja, yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah Simon de Golf van was al in 1967 over, at the zoo. Ja, zoals ik eerder dit uur vertelde, de muziek staat ook de hele nacht in het teken van dieren. Nou, de hele nacht in ieder geval tot 4 uur, want tot zo laat gaan we doorpraten over Dierendag en over uw huisdieren. Want ja, waarom heeft u dan een huisdier en wat zijn de mooie verhalen die u uh, kunt vertellen over huisdieren? Honden, katten... Um, vogels, vissen, ja, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Als u een mooi verhaal over een huisdier uh, heeft, dan is dat van harte welkom. Het kan via de e-mail nacht.eo.nl. Nacht dat kan uh, via een andere digitale manier, namelijk de Twitter. Dat kan dan naar op 1 uh, aan elkaar en met de 1 als het cijfer 1... Um, en dat kan ook gewoon via de telefoon. 0800 1121. 0800 1121. Dat is uh, de makkelijkste manier. En ook nog eens gratis. Dus voor mooie verhalen over huisdieren. Ja, en waarom eigenlijk een huisdier? Ja, ik, ik, ik snap dat het leuk kan zijn. Maar ik zie er ook de nadelen wel van. Overtuig me maar. Waarom heeft u nou een huisdier? Wat is daar nou leuk aan? En uh, ja, als u mooie voorbeelden bij heeft, zijn die ook van harte welkom. We gaan naar het internationaal eh, van 3 uur en daarna zijn we bij u terug voor nog een heel uur. Dierenleed en dieren. M -m mooie verhaal, ja, dierenlief eigenlijk. Dierenlief en leed, zometeen na 3 uur.